7 uur, na wel met het NOS-journaal. De schade van de rellen in Haren loopt in de miljoenen... zegt het Verbond van Verzekeraars. Gedupeerde inwoners en ondernemers wordt geadviseerd... contact te zoeken met hun verzekeraar. Het Verbond schaart zich achter minister Opstelte. Die vindt dat de schade op de relschoppers moet worden verhaald. Ook verzekeraars zullen er alles aan doen om de schade die ze vergoeden... in rekening te brengen bij de raddraaiers. Schade aan particuliere eigendommen door vandalisme... valt normaal gesproken onder de inboedelverzekering...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 Koningin Beatrix heeft in Amsterdam het vernieuwde stedelijk museum geopend. Het was sinds 2004 dicht voor een grootscheepse verbouwing en vernieuwing. Het openingsprogramma is alleen voor genodigden, maar vanaf morgen is het stedelijk weer open voor het publiek. Prins Willem-Alexander en prinses Maxima hebben een verrassingsbezoek aan Uden gebracht... ter gelegenheid van de jaarlijkse Burendag. In speeltuin De Wiebert spraken Willem-Alexander en Maxima met de buurtbewoners. En verder deden ze mee met een shoelwedstrijd. en aten popcorn... die ze van een klein meisje hadden gekregen. Het WK Wielrennen voor Vrouwen is gewonnen door Marianne Vos. Op de Kouwburg in Valkenburg... Kouberg in Valkenburg demareerde ze in de laatste ronde uit een kopgroep van vijf. De laatste kilometers reed ze alleen naar de finish. In 2006 was Vos ook al wereldkampioen, maar de afgelopen vijf WK's werd ze steeds tweede. Het weer vanavond en vannacht droog, morgenochtend af en toe zon, smiddags komt er bewolking en is het net als vandaag een graad of zestien. S'avonds en s'nacht zijn er perioden met regen. Dit was het NOS Journaal.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 Dit is Radio 1. Opium, het kunst- en cultuurprogramma van de Avro. Live vanuit het zojuist geopende Stedelijk Museum in Amsterdam. Hier is Hans Smit. Goedenavond, welkom bij deze speciale Opium Live. Zoals gezegd vanuit het Stedelijk Museum in Amsterdam. Dus dat, dat dus net is geopend. Dank aan de collega's van Langs de Lijn... die de tijd tussen nu en 9 uur hebben afgestaan. We houden u uiteraard wel op de hoogte van de wedstrijden... die vanavond gespeeld worden in de Nederlandse voetbalcompetitie. Laten we daar meteen maar mee beginnen. Pek Zwolle speelt vanavond tegen FC Groningen. Kwart voor zeven begonnen, half uurtje onderweg. Eh, bijna, nee, twintig minuten. Hoe is de stand, Randans van de keer? Nou, bijna twintig minuten. Het is uh, nog altijd 0-0. Er valt eigenlijk heel weinig te melden over een wedstrijd tussen Pek en FC Groningen. Twee ploegen die ja, niet willen verliezen... eigenlijk slecht aan de competitie begonnen zijn. En het enige moment van opwinding... was eigenlijk bij de blessure van de rechtsachter... van Pek Zwolle van Polen, die nu weer meedoet. De eerste gevaar is er nu uit een corner van FC Groningen. Die komt vanaf de rechterkant... en wordt uiteindelijk door uit de spits in de handen gekopt van Terwielen... de doelman van FC Zwolle. Zwolle dat pas twee punten haalde. Groningen vier. Groningen won dus al een keer uit bij ADO. Maar Zwolle hikt nog altijd... Tegen het feit dat men nog geen overwinning heeft geboekt in deze competitie. In de eerste 19 minuten is er ook nog geen doelpunt gevallen in het IJssel Delta Stadion. 0-0 is de stand. Uiteraard hoort u ook meer over LKC, VVV en Vitesse Herakles. Opium vanuit het stedelijk, waar momenteel zo'n 3000 gasten hun kennismaking met al die moderne kunstwerken hernieuwen, of voor het eerst met een frisse blik naar kijken in ieder geval. Onze verslaggever Laura Kosti loopt ook rond in het museum. Waar ben je op dit moment, Laura? Ik ben in de foyer, zeg maar onder de badkuip, om een beetje een beeld te krijgen. Dus als ik naar boven kijk, dan, dan zie ik de, de ronde vorm van de onderkant van de badkuip. Hier heel veel mensen, ik zie uit Ooghoeken winterschippers. schippers. Ik zag daarnet een innige prins Constantijn en, Constantijn en prinses Laurentien. En ook Job van de Ende was hier eerder aanwezig. Dus uh, ja, veel uh, houten metoten, mag ik dat zo zeggen? Houten metoten lijkt me een goede omschrijving. De Badkuip overigens is uh, de bijnaam voor het uh, nieuwbouwgedeelte. Een soort uh, ja, kunststofbak die tegen het oude gebouw is aangepast. Uh, ge ge Plakt. Joep van het Hek had het vanmorgen over de botervloot, kan ook. Ja, na een verbouwing van een dikke acht jaar is het museum dus weer open. U hoort een aantal van de bezoekers, museumdirecteuren... optredende kunstenaars en beleidsmakers die hier rondlopen. Eerst even terug naar drie uur geleden zo dus ongeveer, iets meer dan drie uur. Want vanmiddag was de officiële opening in aanwezigheid van Haar Majesteit de Koningin. Rond vijf over vier sprak stedelijk directeur N. Goldstein... de magische woorden waar iedereen zo lang op gewacht had. But the days of missing this museum are happily behind us. Please allow me to say these words in Dutch that we all have been waiting so long to hear. Damas en heren, we zijn open. In our opening speech stond ze stil bij de vasthoudendheid waarmee het gemeentebestuur van Amsterdam ondanks tegenslagen gedurende de bouw is blijven geloven in het stedelijk. Ze dankte de burgemeesters van der Laan en Cohen. I wish to acknowledge mayor the Mayor of Amsterdam, Eberhard van der Laan. We have traveled quite a long road to, to reach this wonderful moment, but here we are, and thanks to the extraordinary generosity and perseverance of the city of Amsterdam and the unfailing support of so many people over the years. And our heartfelt thanks come to, go to you and also to former Mayor of Amsterdam, Joop Cohen. Van der Laan zelf stond in zijn toespraak stil bij het belang van het stedelijk... voor de kunstwereld in Amsterdam en hoe het museum al die tijd is gemist. Het stedelijk museum was altijd een aanjager misschien zelfs dé aanjager... van de moderne kunst in Nederland. Nieuwe, jonge kunstenaars konden zich aan het stedelijk laven... en er inspiratie opdoen, met de hoop dat ze eens ook in het stedelijk... zouden komen te hangen of staan. Intussen hielden zij op hun beurt het museum scherp met kritiek dat er te weinig aandacht was voor vernieuwing en experiment. Gedurende die lange wachttijd, waarin het stedelijk werd verbouwd... stond het culturele leven in Amsterdam natuurlijk niet stil. Er vonden jonge kunstenaars op andere wijze een weg in de stad. Maar toch is de grote aanjager nodig gemist. Tot vandaag, want daarna was het aan de koningin om het museum weer officieel te openen. Dat deed ze door het onthullen van een doek met de tekst Open. En daarna gingen we met een select gezelschap voor de eerste blik op de collectie naar binnen. Buiten bleef een groot gezelschap geduldig wachten op hun beurt. Brigitte Donker, directeur van het Mondriaanfonds. Hoe belangrijk is de heropening van het stedelijk op deze zonnige zaterdag? Nou, voor beeldende kunst in Nederland is het geweldig belangrijk. Het is een feest dat het stedelijk weer open is. En uh, je ziet ook dat er nu allerlei beurzen ook in Amsterdam zijn. Een scene met fotografie, uh, drawing Amsterdam. Dus het trekt nu al heel veel extra kunst naar Amsterdam en dat is geweldig. Ja, het idee van uh, het stedelijk moet weer terug op de internationale kaart. Uh, is, is dat een onzinverhaal of gaat het ook echt gebeuren, denk je? Ik denk dat het heel goed kan gebeuren als het stedelijk weer net zo eigenwijs is als het vroeger was. Hm. Voorop gaat lopen en niet per se de grote exposities die anderen ook hebben. Maar juist die exposities die zij nog niet hebben. blijft pionieren. Heb je daar vertrouwen in? Zeker, met deze directeur. Dat, ik geloof echt dat dat kan gaan lukken. En deze mensen die er werken. En daarnaast hebben ze natuurlijk ook een geweldige vaste collectie. Dat hebben ze al. En als ze daar bovenop nou ook echt exposities maken... die ons bij de Lurven grijpen, dan komt het helemaal goed. Weijden, directeur Nederlandse Museumvereniging. Het is heel belangrijk dat dit museum, dat er al was, weer open is. Uh, het is een... Uh... En, laten we zeggen, een icoon van een, een hele golf aan verbouwingen en nieuwbouw en verbouw. Uh, veel problemen gehad. Hè? Allemaal overwonnen. Uh, ja, het jubeljaar is nu echt begonnen. Hè? Over een jaar en een half jaar hebben we het Rijksmuseum. En er zijn nog in het Leeuwarden Museum, in Zwolle. En dus het, het, het hele museale veld is helemaal opnieuw ingericht. En dan uh, nou ja, kan je nog meer bezoekers ontvangen. Het is eigenlijk feest. Ja. Wat vond u van de opening? Het uh, had iets sacraals. Uh, ik uh, uh, had waarschijnlijk iets uh, laten we zeggen, wat meer uh, met vuurwerk uh, verwacht. Maar ja, de contemplatie is ook onderdeel van de kunst. Dus, uh, en tegen deze mooie witte achtergrond uh, ja, was het wel mooi. Simon Reining, Concertgebouw. Naast de buur, hè? Zeer naast de buur. En hoe bevalt dat, deze naast de buur? Heel goed. Ik ben ongelooflijk blij voor Amsterdam en Nederland. En dus ook voor het Concertgebouw dat het Stedelijk Museum weer open is. Heel erg goed. U zit natuurlijk in een heel andere tak van sport... maar toch heeft het een, een invloed, het feit dat het museum hier weer open is? Zeker. Eh, kramen maken de markt. Dus hoe meer kunst rond het museumplein, hoe beter dat voor ons allemaal is. Voor de musea en ook het, eh, het orkest en alle bespelers. En tegelijkertijd, kunstliefhebbers houden vaak ook van muziek... en beelden de kunst tegelijk. Dus we kunnen elkaar alleen maar versterken. Is er een bepaald werk waarvan u zegt... dat wil ik gaan zien, want daar zit ontzettend veel muziek in? Ik denk de is afraid of... Van, eh, Warren Newman. Newman. Dat is toch lang geleden dat ik die heb gezien? Ja. Veel plezier. het kan nu weer. Dank je wel. Simon Reining, de directeur van het uh, concertgebouw Steenworp. Afstand van, uh, van het uh, stedelijk, dat uh, dus vanmiddag is geopend. Er is een hele leuke pocket uitgekomen. In de pocket stedelijk. Een, een mooi boekje, uh, tegelijkertijd van de heropening van het museum. Ik sla me zomaar een pagina open. Uh, pagina 118, een citaat. Eind jaren 70 was ik zo rond de 16 jaar oud. Ikzelf was ook zo'n scholier, scholier die met de hele klas naar het stedelijk afreisde. Het was mijn kennismaking met een overweldigende, geweldige wereld. De wereld van de Hedendaagse kunst Snap iets van de kunst die ik zag, niet heel veel, was ik onder de indruk, zeer, ontstond toen en daarmee liefde voor de kunst, achteraf gezegd, vermoedelijk wel, citaat Joost Swagemann. Ja, ik herken zo, zo, het als mijn citaat. <laughs> zo was het echt. Jij, jij zo uit, was het echt. Uit Alkmaar. Ja, ik moet stelling. er wel bij zeggen... Um, uh, uh, dit gold voor mij. Hè? Hmm. Ik, uh, Heel persoonlijk. Je, ja. je moet je voorstellen... Uh, uh, op een dag uh, in mijn middelbare schooltijd Zijn mijn uh, leraar handvaardigheid slash tekenen... Uh, jongens, we hebben een verrassing. Voor deze klas en voor de uh, Ateneum 4, dus HVO 4, Ateneum 4... er staan twee bussen klaar, daar gaan 65 scholieren naar Amsterdam. Nou, de vreugde was... Titanisch. Dus ja, er gingen ja, ja, ja. 60 opgeschoten en jubelende scholieren in de bus. En halverwege de rit van Alkmaar naar Amsterdam werd gezegd... ja, maar... we, we gaan jullie nu zeggen waar we naartoe gaan. Het Stedelijk Museum. Nou, prompt daalde de stemming tot onder het nulpunt. Want het, is natuurlijk, het was en is heel moeilijk om 15, 16-jarigen... Uh, uh, geïnteresseerd te laten zijn voor kunst. Ja. Uh, sterker nog, om ze het, het, het, ja, het, het, het, het bijzondere van kunst... Uh, over te dragen aan die leeftijdscategorie. Maar er gebeurde iets. Nou, ik herinner mij dat ik mij aan de peergroep. En de peergroep zei natuurlijk: wel, yeah. de kunst gooi me in mijn vestje, wat moet ik ermee? Dus eigenlijk, ik hobbelde achter die grote groep scholieren aan. en deed eigenlijk ook alsof het mij allemaal niks kon schelen. maar intussen hield ik oren en ogen open en zag ik allerlei dingen die ik geweldig vond. Binary je, Ja, uh, bijvoorbeeld. Hebben... Uh, maar ook een werk waar ik toen de tijd niets van snapte. En ik dacht: waarom hangt dat dan in een museum van moderne kunst. Yves Klein, monochroom blauw. En een heel welwillende curator van het Stedelijk Museum... gaf ons dus een soort peptalks van... dit is het blauw van de hemel, en het blauw van de kosmos... en het blauw van de dit en de dat. En je zag eigenlijk één voor één mijn klasgenoten afhaken... van, weet je, als wij hier nu naar gewoon een monochroom blauw moeten kijken... nou, ik kan mijn tijd wel beter besteden. Toen ik thuis kwam, ging ik toch op zoek naar wat ik zelf ook niet begreep. Want ik begreep dat ook niet. Van, wat, wat, waarom... Is een monochroom blauw nou zo belangrijk dat het aan een museumwand hing? Later ontdekte ik, dus toen ik eenmaal thuis was... dat die rare Yves Klein, die Fransman, die heel jong overleed... op 25-jarige leeftijd, zijn halve leven lang op zoek was... naar het blauwst denkbare blauw. Het ultramarijns denkbare blauw. En dat heeft hij ook gevonden. Het internationaal klein blue. Maar nu komt het mooie. Hij was in Assisi in, in, in, in Italië. In Italië. Mm -hmm. En in de Basiliek daar zag hij fresco's van Giotto. Dat zei mij toen niet veel. Maar wel vond ik het veelzeggend dat die man daar niet keek naar de heilige levens van de heilige Franciscus die werd afgebeeld. Maar het blauw van de monniken en de, de bijen van de monnik. En het blauw van de lucht rondom de engelen. En deze man zei toen, nu heb ik het mooist denkbare blauw gevonden. En hij ging vervolgens ieder half jaar terug naar Assisi alleen maar om zich te vergapen aan dat blauw. En... Dus het blauw hier in Amsterdam in het stedelijk... is een dankzegging aan een collega van 700 jaar daarvoor. Giotto schilderde dat in 1295. Yves Klein zag het in 1953. Of en dat vond ik een ontroerend detail. Ja. Yeah. En ik denk dat dat soort verhalen, uh, uh, ja, hopelijk de moderne kunst ontsluiten. Ja, dat was veel te lang in het boekje te zitten, daarom zeg ik het nu even. Is, is, is dat ook de, de grote verdienste van het feit dat het museum nu weer open is? Dat die 15, 16-jarigen uh, van en van Ver nu weer naar het museum kunnen komen? Ik denk het wel. Ik denk wel dat het stedelijk dat nu wat uh, meer uh, hip aanpakt, hè, met mm -hmm. de, de, de blikopeners. Ja, ja. Uh, een groep, jongeren die, uh, een groep die, uh, jongeren die andere jongeren aantrekken, lopen? Ja, want ja. Ja. niets is zo vervelend voor een -jarige als een 50-jarige die uitlegt hoe de kunst in elkaar zit. Ja. Dat is saai, dat moet je niet willen. Ja. Dus het is juist leuk dat in die, met die blikopeners... leeftijdgenoten uh, uh, uh, hun hartstocht voor de kunst... Overdragen aan andere 16, 17, 18 jaar. En dat werkt volgens mij. Ja. Heb je al Yves Klein al weer gezien boven? Uh, die er? Uh, ik had de luxe om vanochtend in een leeg museum rond te lopen en het hangt er weer. Naast het gouden monogram, ook dit blauwe monogram met die rare sponsor erop. Het is weer terug. En je was weer even 15 jaar. Uh, ik vond het mooi om terug te zien. Ja. Na zoveel jaar. Het is natuurlijk potverdikkie... acht jaar dicht geweest. Oh. Hè? En, oh. en, en nu beseffen we eigenlijk nu een soort bus door heel Amsterdam. Gaat er niet alleen door Amsterdam, maar door heel Nederland. Nu beseffen we eigenlijk wat voor geweldigs we in het depot hadden. Mm -hmm. Die zalen die hangen, hè, die hangen vol met, met, met de, het ene meesterwerk na het andere. En nu komt het mooie. En dat vind ik zo geweldig wat de stedelijk heeft gedaan. Men heeft niet uitgepakt met alles wat het heeft. Who's Afraid of Red Yard and Blue van Barnett Newman hangt er niet... Rineke Dijkstra en dat mooie 14-jarige meisje uit Polen... wat wereldberoemd is geworden... wat ook in het Museum of Modern Art in New York hangt... Uh -huh. dat hangt hier even niet in het stedelijk... Nee. dat heeft het nog gewoon een depot. We doen, dat is, dat is, we doen het langzaam aan. We doen het langzaam aan, maar het laat ook zien... hoe gespierd het stedelijk is en hoe sterk en krachtig... volgend jaar zien we misschien weer een heel ander... Uh, deel van de zogenaamde permanente opstelling. Ja, reden om steeds weer terug te komen. Dus. Voor mij wel, in ieder geval. Je mag weer naar, uh, naar boven kijken... Ik ga weer kijken. Veel plezier. Dank je wel, Joost. Okay, Naast jou een, een stralende... Nou, even handjes... stralende Carolien Gerels... wethouder cultuur van de, van de gemeente Amsterdam... gaf in 2006 volgens mij het van voor de sloop van de, de, de, de, de vleugel hierachter, de zandbergvleugel... door een enorme steen door een ruit te gooien. Ja, toch? Dat was nog eens een statement. Dat was nog, ja, dat was, dat was, heeft u daar nou nog veel last van gehad? Van dat? Want dat was inderdaad een statement. Iedereen vond het toch wel een, ja, een soort zucht, maar dan van gemeentelijk niveau. Nou, er werd heel verschillend op gereageerd. Ja. Het heeft heel veel commotie veroorzaakt. En iedereen had er een mening over. En ik zei, ja, dat is precies wat past bij het stedelijk in Amsterdam. Mm -hmm. He, die combinatie, stedelijk Amsterdam. Dat er commotie is. En uh, natuurlijk dachten mensen van, waarom doet ze dit... Maar mijn drijfveer was dat het stedelijk vooruit moest. En uh, er werd al heel lang gepraat over vernieuwing van het stedelijk. Daar zijn we in uh, 1989 mee ja, begonnen. Lang geleden. Dus toen ik kwam in uh, 2006 was dat al zo'n uh, nou, zo 16, 17 jaar geleden. Ja, dat was een dossier waar, waar u mee geconfronteerd werd. Uh, ja, de... ja, en ik hou... Uh, Ervan om dingen aan te pakken. Mm -hmm. En ik dacht van ja, het is belangrijk om nu gewoon vooruit te gaan. Naar de toekomst te ja. kijken. Ja. Uh, het besluit was genomen om de zandbergvleugel uh, te slopen. Ja, en laten we heel eerlijk zijn. Uh, natuurlijk was dat een moeilijk moment voor sommigen. Tegelijkertijd was het ook... Ja, een, een, een definitief teken van het feit dat we gingen vernieuwen. Ja, want hij was er ooit bijgekomen, die vleugel voor mensen die dat niet weten. Als, als nieuwbouw. Modernistische nieuwbouw aan het oude gebouw. Ja. Wat uit de, uit de 19e eeuw dateerde natuurlijk. Ja. Ja. Met welk gevoel? Ja, ik kan het bijna invullen, maar met welk gevoel loopt u vandaag in dit museum rond? Ik ben vooral heel erg blij voor al die mensen die het stedelijk lang hebben gemist. Mm -hmm. En daar hoor ik zelf natuurlijk ook bij. Ja. Uh, maar ik zat er dan heel dichtbij. Maar er zijn ongelooflijk veel Amsterdammers en kunst- en cultuurliefhebbers in Nederland die uh, het stedelijk toch echt beschouwden als een uh, culturele huiskamer, als een ontmoetingsplek. Mensen die hier soms elke zondagmiddag kwamen. En het stedelijk is echt onderdeel van het dagelijks leven of het wekelijks leven van sommige mensen geweest. Mm -hmm. En dat zijn er heel veel. Dus dan snap ik heel goed dat je dat gemist hebt. En dat je nu ook nu zegt van uh, ongelooflijk blij dat het weer terug is. Ja, we willen niet heel erg veel terugkijken. Maar even uh, een soort, soort korte samenvatting van uh, nieuwsberichten van de afgelopen jaren. Over de toekomst van het Stedelijk Museum in Amsterdam is vandaag een on-Hollands duidelijk advies uitgebracht. Tot hier en niet verder. De oudbouw was afgekeurd door de brandweer. Aanvankelijk lag er een ontwerp van een Amerikaanse architect. Ja, Robert Venturi. Daarna een Portugese architect. Cisa, En nu een Nederlands architectenbureau. Eind volgend jaar willen we opengaan, dat is dus december 2009. De heropening van het Stedelijk Museum in Amsterdam is opnieuw uitgesteld. Dat wordt nu op z'n vroegst maart 2010. Het belangrijkste Nederlandse Museum voor Moderne Kunst... zit de komende anderhalf jaar zonder gebouw. Het Post-CS-gebouw op het Oosterdokse eiland was een mooi logeeradres... maar dat is na vandaag ook dicht. De bouw van de nieuwe vleugel van het Stedelijk Museum Amsterdam... ligt Hoofdaannemer Mitret dreigt failliet te gaan. De renovatie van het Stedelijk Museum in Amsterdam... valt nog eens 4,5 miljoen euro duurder uit dan begroot. Maar zondag heropent het Museum voor Moderne Kunst dan toch de deur. Ja, dat was een samenvatting. Ik moet het even voor u samenvatten omdat u het niet kon uh, horen. Uh, uh, fragmenten uit, uit journaals eerder over de, de aannemer die failliet ging en dergelijke. En dat Ik het kan het eerder, me er iets bij voorstellen. Ja, stellen. precies. Het ligt voor de hand dat we het toch even laten horen. Uh, uh, maar goed, dat, dat is allemaal geschiedenis. Uh, uh, uh, Waar heeft u de laatste jaren van wakker gelegen als het gaat om dit gebouw? We hebben een aantal hele moeilijke momenten gehad. Uh, 2006 de sloop, uh, de aanbesteding ging heel moeizaam. We ja. was op de toppen van de economie en het was heel moeilijk om een aannemer te krijgen. Ja. Ja. En toen stonden we voor de keuze van nou, gaan we verder met deze ene aannemer of niet. Uh -huh. En uh, we hadden toen ook kunnen zeggen we stoppen. We doen geen badkuip, we doen geen kelder. We doen geen uh, mooi plein op het plein. Want dat is ja. het eigenlijk geworden. Maar dat uh, heb ik voorgelegd aan de gemeenteraad van Amsterdam in 2007. En toen is toch gezegd, uh, laten we het doen. Ja. Ook omdat Amsterdam echt behoefte had aan een vernieuwd... Stedelijk Museum. En dat moest weer open natuurlijk ook, hè? Ja. Dus dat was een moeilijk moment. En een ander moeilijk moment was toen de betreffende aannemer failliet ging. 2007 was de aanbesteding op de toppen van de economie. 2008 was het Lehman Brothers jaar, zeg maar, ja. waarin alles, alles anders dom werd. Alles in elkaar. Ja. 2009, 2010 kreeg de aannemer het heel moeilijk. Stapeling van problemen. Uh -huh. uh, opdrachtgevers die hem niet meer betaalden, omdat die ook in de problemen kwamen. Geld van hem wat vast zat in vastgoed. Niet meer liquide kon maken. Ja, en uiteindelijk ja, is die ja. begin 2011 failliet gegaan. Ja. En zoiets gaat je niet in de koude kleren zitten. Dat Laat ik. dat helder zijn. Ja, want ja, het stedelijk ja. ligt altijd onder een groot glas. En dat mm -hmm. moet ook. Want het is heel belangrijk voor de stad. En voor alle kunst- en cultuurliefhebbers in de wereld. Maar als er dan zulke dingen gebeuren, kijkt iedereen over je schouders mee... en dan weet je één ding zeker, dat je het eindbeeld voor ogen moet ja, houden. Ja. Wat, dus wij... verwacht, wat verwacht je eigenlijk van, van dit museum de komende jaren? Want het is belangrijk voor de stad, neem ik aan. Maar wat, wat, wat moet dit gaan uitstralen? Wat moet er gebeuren? Ja, wat wij als stad Amsterdam voor ogen... Haven is uh, dat het ontwerp van Bentham Kruwel uh, mm -hmm. echt gaat floreren. Yeah. Uh, het is innovatief, het is een statement. Uh, mensen zeggen ook fantastisch dat Amsterdam hiermee uh, zeg maar echt de toekomst uh, ingaat met zo'n ongekend architectonisch hoogstandje. Mm -hmm. En wat we verwachten is dat er heel veel mensen komen kijken... omdat ze nieuwsgierig zijn. En dat mensen zeggen van nou, dit vind ik fantastisch... en dat vind ik spuuglelijk. Uitgesproken meningen in ieder geval. Uitgesproken meningen, Dat het stedelijk discussies oproept. Dat het stedelijk heeft over die moeilijke dingen in de samenleving... die vaak alleen kunstenaars aan de orde kunnen stellen. En ik verwacht dat we daar met elkaar heel veel profijt van zullen hebben in Amsterdam. Ja, nou is het wel zo dat een museum wat open is is duurder dan een museum dat het dicht is. Het Stedelijk wil eigenlijk graag meer geld. Dan nou zegt de Amsterdamse kunstraad, die daar min of meer de, de adviesorgaan is voor u... zegt van ja, maar dat kan helemaal niet, want het geld het is er niet. Hoe moet dat nou? Dat klopt, dan gaan we aanstaande dinsdag in het college over praten... en dan zullen we op woensdag naar buiten komen met een voorstel... aan de gemeenteraad van Amsterdam... En uh, het is zo dat je altijd een bepaalde basis hebt. Het stedelijk krijgt nu ongeveer 1 miljoen euro per maand hmm. van de stad Amsterdam. Klinkt als heel veel geld. De stad Amsterdam heeft ook uh, zo'n 102 miljoen euro in het stedelijk en het depot gestopt. Ja, ja. Uh, particuliere 25 uh, miljoen. Ja. Dus de stad Amsterdam heeft enorm geïnvesteerd in dit gebouw. En doet dat ook elke maand. <laughs> met ongeveer een miljoen. Nee, goed, maar, maar ik, Daar kun je ik... heel veel van doen. Dan kun je de huur van betalen, onderhoud betalen, de toonstellingen doen. Maar het is open, het is duurder dan ja. het was. Dan moet er toch geld bij. Nou, het is niet gezegd dat het duurder is dan het was. Want als je twee keer zo groot bent, kun je ook twee keer zoveel bezoekers. Hè? Cultureel ondernemerschap is ook iets wat wij uh, belangrijk vinden in deze stad. En er zijn 140 instellingen in Amsterdam... Natuurlijk. De die niet dat Die allemaal zeggen, als we meer geld krijgen, ja. dan kunnen we meer doen. Ja. En ze hebben ook allemaal gelijk. Als je meer geld krijgt, kun je meer doen. Maar gaat u zich er sterk voor maken dat het stedelijk meer geld krijgt? Waar ik me sterk voor heb gemaakt, is dat we in Amsterdam... heel weinig hebben bezuinigd op kunst en cultuur, mm. Omdat dat een van de pijlers is waar onze stad op staat. Ja. Kunstcultuur is heel belangrijk. Dus ja. we bezuinigen in het kunstenplan zo'n 6 miljoen. We geven nu 89 miljoen euro per jaar uit als stad Amsterdam aan kunstcultuur. Mm -hmm. In het buitenland geloven ze nooit dat dit zo is. Maar dat komt omdat wij dat heel erg belangrijk vinden. En dan moeten we 140 instellingen van... Uh, ja, goed. Subsidiëren. Maar even terug naar de vraag. Gaat u zich sterk maken voor meer geld naar het Stedelijk Museum? Nu het open is en nu het internationaal weer mee moet gaan spelen op de, op de markt? Daar kom ik u woensdag graag alles over vertellen. Woensdag? Hm. Ja. Dinsdag vergadert het college en dan geef ik woensdagochtend de persconferentie en dan bent u van harte uitgenodigd. Oké, okay, ik wens u in ieder geval een prachtige opening nog. Mooi feest vanavond hier in het nieuwe gebouw. Hartelijk dank. Komt helemaal goed. Dank goed, u wel. Caroline Geros, wethouder cultuur van Amsterdam. Laura Kors ergens in het gebouw met de directeur van het, uh, volgens mij het andere gebouw hier aan het museumplein, het Rijksmuseum, Wim Pijbers. Nee, nee, nee. Ik sta hier met uh, Benno Tempel. Oh, gemeentemuseum Den Haag. Inderdaad, inderdaad. Um, en wij staan voor ja, een werk wat hij stiekem eigenlijk wel in zijn eigen museum zou willen hebben. Dan zou je van alle dingen in het stedelijk eentje mo zou mo mogen uitkiezen. Dan zou het dit werk zijn. En dat is? Ja, dat is het parkiet en de zeemermin van, Mat van uh, Matisse. En helemaal niet stiekem hoor. Ik zou die meteen open en bloot naar het gemeentemuseum willen vervoeren. Het is nogal oh. groot, dus dat wordt lastig. Ja, hij zit in panelen. Hij komt in panelen uit elkaar. Dus het is heel makkelijk te vervoeren. Ze dus heeft wel een plan. Ja, ik, ik, ja en zou ik zou ook al weten waar ik hem neerhang. Ja, dit is zo'n mooi werk. Zo ongelooflijk vrolijk. Optimistisch. Kleurrijk werk. En dat is gigantisch, hè? Het is tien bij vijf? Nou, het is ja, zoiets. Het is, het, is, het is groot werk. En wat heel bijzonder is, is dat Matisse het op het eind van zijn leven maakte. Die briljante schilder, die kon en die toverna met kleur. Op het eind van zijn leven was hij alleen erg ziek. Hij kon niet meer schilderen. Wat hij toen deed, was grote veel papier. En dat tekende hij met een Stift, met een pen, met een potlood. Tekende die uh, omtrekken op. Zijn assistenten knipten het dan langs de lijntjes uit. En vervolgens, hij zat dan in een stoel, hij kon er niet lang staan. Wees hij met een stok aan. waar hij op die doeken die vormen wilde hebben. Nou, dat is een briljant, mooi, groot. Ja, een soort, soort onderwaterwereld geworden. Ja, het is een, een witte achtergrond met allerlei uh, kleuren daarvoor. Veel blauw, groen, roze en oranje. Ja, het zijn een soort planten. Hè. Dus als je, aan de ene kant heb je een idee dat je, de pakiet is natuurlijk de bovenwereld. Dus dan zijn het planten. En de zeemermin zit natuurlijk in de zee. Dus dan is het de onderwereld. En dan is het dus het water. En dat loopt in elkaar over. En dat is zo'n vrolijk, optimistisch werk. Dus als je nu een beetje pessimistisch wordt van de, van de crisis, zou ik zeggen. Snel naar het stedelijk, want daar word je heel vrolijk van. Het uh, stedelijk weer open. Gaat u dat naar bezoekers uh, schelen in Den Haag? Nou, misschien, dat weet ik niet. Maar het is heel goed voor Nederland dat uh, er, uh, de, de musea van moderne kunst... Hè, de, de vier grote, het Krullenmuller, het Boijmans, het gemeentemuseum met het stedelijk... dat die allemaal open zijn. en Dat je allemaal kan zien wat voor fantastische wereldtop we hebben in Nederland. Dat geldt zowel voor het stedelijk als voor de, voor de anderen. En dat is, ja, dat is fantastisch om dat weer bij elkaar te zien hier in Amsterdam. Om het open te zien. Om zaal naar zaal te zien dat je in Nederland echt iconische stukken hebt. Echt stukken die zo in alle handboeken opgenomen kunnen worden. En dat hebben we niet in één museum, dat hebben we in vier musea in Nederland. Dus daar mogen we onze handen mee samen knijpen. En daarom uh, voel je denk ik ook hoe belangrijk het is... dat dit museum na al die jaren weer open is. Okay. En welk werk wil je wilt u absoluut nog zien voordat we hier de deur weer uitgaan? Ja, dat is denk ik een werk dat ik voor mij, de generatie waar ik van ben... heel erg associeer met het stedelijk. Dat is het werk dat ze we toen hebben aangekocht van Jeff Koens. Enorme ophef. Een, een houten varkentje dat door drie jongetjes wordt voortgeduwd. En dat vond men kiets, dat was geen kunst. Dat, is, dat was net voordat het stedelijk echt dicht ging. En het is denk ik ook wel het laatste echte stuk dat ze hebben aangekocht... dat meteen eigenlijk ook een, een heel belangrijk icoon werd van die collectie. Ja, en dat vorkje is volgens mij de grote oude trap af... en dan naar links, nog een keer naar links en dan helemaal in de hoek. Ja, dat zou kunnen. Dat weet ik zo snel ook niet. Oké, okay. nou, veel plezier daarbij. Ja, dan gaan wij uh, Laten we even wat muziek gaan draaien. De, een beetje in de stemming ook te blijven. Painterman van The Creation uit de jaren zestig. Ben bent uit de jaren zestig lekker overstuurd opgenomen met twee microfoontjes. Meer zal het niet geweest zijn. De, de painter man was dit. Um, ik denk dat het in Zwolle dat het inmiddels rust is. Pek Zwolle Groningen, Ronald van der Gier? Nee, nog niet. We zitten in de extra tijd. Maar het is wel 1-0 voor Zwolle. Dus de mensen gaan straks met een lekker gevoel... Aan de thee of iets anders lekkers. een viel in de 22e minuut. Terwijl Groningen nu aanvalt. Vrij trap mag nemen. Maar dat gaat hopeloos mis. Een beetje het verhaal van Groningen deze avond. Na 22 minuten, voorzet vanaf de linkerkant van Moktar. En daar ging het toch helemaal mis. Bij doelman Luciano van FC Groningen. Stond op de doellijn, Zag die bal van ver aankomen. Tastte mis. Kreeg de bal op het lichaam. En zo kwam Zwolle op een 1-0 voorsprong. Het was de eerste goal in eigen huis. Daarna heeft Groningen het wel geprobeerd. Sparf er dichtbij. Schet, zacht schot. En dan is er twee keer tumult geweest voor de Groningse goal. Maar is er is eigenlijk niemand in dienst van FC Zwolle. Die het beslissende tikje kan geven. En daarom gaan we richting de rust met een 1-0 voorsprong. Voor FC Oké, okay, dankjewel Ronald van der Geer. Later meer. U uh, zitten in het uh, Stedelijk Museum dat vanmiddag is geopend. Luister naar Opium van Avro op Radio 1. Een uh, special rond het Stedelijk Museum kan niet zonder onze beeldenkunst Hans Hansen Hartog Jager. En die zit dan ook hier tegenover mij. Was jij acht jaar geleden een regelmatig bezoeker van dit museum? Toen het nog ja, was. heel veel. Ja? Ja, ik was echt voor mij het eikpunt. Ik kwam er heel veel. Ik, uh, ik... Ik gebruikte ook veel de bibliotheek bijvoorbeeld. moest allemaal dingen opzoeken, boeken lezen, dingen researchen. Dat kon daar geweldig. Het was heel vrij stil altijd. En dan nam ik altijd van de gelegenheid maak, maakte ik gebruik om lekker gewoon even kunst te gaan kijken. Ja. Even een paar zaaltjes meepikken. Ja. Daar verheug ik me nu ook zo op. Om even langs te fietsen, even een half uur, vijf kunstwerken te kijken en weer weg. Dat is fantastisch dat het weer kan. Was er een werk destijds dat altijd op jouw route lag? Waar je vast langs ging? Ja, ik durf het bijna niet te zeggen, maar ik ging toch altijd wel even bij de Binary kijken. Maar dat zegt iedereen nu, dus het is zo vermoeiend om daar ook alweer mee te komen. Ja, beschrijf even de Binary. Dat is de een Binary is dat café van Edward Kienholz. Mm hij -hmm. heeft een, zijn eigen stamkroeg, heeft hij nagebouwd. Bijna levens echt, iets kleiner. Uh, het is een beetje morsig, het stinkt er ook. Hij heeft ook bewust een, een beetje een morsige geur aangebracht. Ja. En alle hoofden hebben klokken. Aha, alsof de en, tijd stilstaat. Hè, ja, alsof de, de, de tijd stilstaat en... Ja, dat is een heel raar, indrukwekkend werk. Je wil daar een beetje in staan. Vgelijkertijd voel je je ongemakkelijk. Het is ook echt een, misschien wel het beroemdste werk van het stedelijk. Zo ja, langs ja. En het, het is weer terug. Het staat er weer. He, boven het staat er weer. Ja, ja. ja. Gesprekken over het stedelijk gaan deze dagen uh, vaak over de internationale positie. Die het museum zich weer zou willen verwerven. Of moeten verwerven. Uh, had het die plek acht jaar geleden? Of dateert die faam van langer geleden? Uh, die faam... Vaak is het ook zo dat het terugwerkende kracht is. Dat we nu ja. allemaal weten dat in de jaren zeventig was ja, ja. het geweldig. Ja. Dus dat, of ze dat in de jaren zeventig zelf zou beseffen, is daar ben ik niet heel zeker mm -hmm. van. Yeah. Maar het is wel waar het in die tijd het krachtiger was. In de jaren zeventig was Amsterdam veel meer het centrum van beeldende kunst. En daar was het stedelijk het hart van. Mm -hmm. En ja, de, echte, de echte vibe is er al veel langer uit. Het stedelijk moet ook wat Dat weet iedereen nu zo langzamerhand wel. Er zijn mensen die zeggen, ja, het kan wel met die wereldtop mee. Maar het moet niet met... Het museum als het Centre Pompidou, het MoMA of de Tate willen concurreren. Om de simpele reden dat ze daar echt veel te weinig geld voor hebben. Ja. Ik denk wel dat het stedelijk heel belangrijk kan worden. Maar dan moeten ze eigenzinnig gaan programmeren. Net iets jonger aankopen. Net iets eigenzinniger. Net iets onverwachtere dingen doen. Aha. En dat kan best, want er is heel veel te vinden op dit moment aan kunst. Als je goed kijkt... Als de directeur hopelijk haar conservatoren veel ruimte geeft. En Goldstein. Lekker kunnen, ja. S. En Goldstein, precies. Ja. Dat ja. doet ze. Ze hebben allemaal goede curatoren. die er eigenlijk heel veel van weten. Mm -hmm. Als die veel kunnen zien. dan kunnen ja. ze net wat eerder zijn dan vaak die wat logge musea. die traag kunnen beslissen. En dan kan het stedelijk heel scherp zijn. Ja, en dan kun je denken, eh, ja. als je in, weet ik veel, in Kopenhagen woont... verdomme, hebben ze het daar weer. Ik moet daar naartoe. Ja, ja. Dat gevoel moet er terugkomen. Dat is een soort en dat, vibe. En ja. Dat kun je niet doen door weer de grote, loggen... beroemde kunstenaars alleen maar te tonen. Dat is geweldig, moet ze ook af en toe hmm. doen. Maar daar kunnen ze toch niet mee concurreren met het moment. Heeft, heeft die nieuwe directeur Anne Goldstein... heeft hij met de tentoonstelling die dan nu uh, is ingericht... Beyond Imagination... heeft ze daarmee een, een goed visitekaartje afgegeven, vind jij? Ja, dat is lastig. Beyond Imagination is een beetje een zijtentoonstelling. is tentoonstelling wat mij betreft de manier waarop ze de collectie presenteert, het, de, vaste... de vaste werken die al mm -hmm. van het stedelijk zijn, yeah. uh, dat is eigenlijk haar visitekaartje. Dat Beyond imagination is een ja dat heet gemeente aankopen. Dat zijn een stuk, daar krijgt de stedelijk subsidie van de gemeente Amsterdam. Ik weet niet eens hoeveel. En dan mogen ze kunst van ja je vaak jonge kunstenaars aankopen. Die, die zichzelf ook aanbieden. Hè, die ja, die mogen van. zich zeggen, Maar de ja. selectie is heel goed. Mm -hmm. uh, het is heel erg actueel, maar heel ja. jong ook. Het Zijn wel allemaal twintigers en jonge dertigers. Een paar ouderen ook wel. Ja. En dat is voor stedelijk heel goed, maar het is heel jong. Dus dat, dat, en de rest. Het is heel klassiek, vind ik. Het is heel... Het is prachtig. Ik bedoel, ik ben zo blij om hier weer rond te lopen. Het is echt een feest. Maar wat ik af en toe een beetje mis... Is het gevoel dat als ik naar buiten zou lopen. dat ik het gevoel heb dat ik hier de hartslag van de tijd heb geproefd? En het is vaak. werk eh, klassiekers uit de jaren 60 en 70. Eh, wat gevestigdere kunstenaars. zelfs in een kelder, daar is het dan wat hipper. Uh -huh. Maar dat zijn ook allemaal weer 50 en 60-plussers bijna op een mm -hmm. enkeling na. Yeah. En ik mis zo de, de, de, de kunstenaars zo in hun dertigers en veertigers. die het opkomen zijn, die bekender zijn. die net wat. ook vaak wat gemener zijn. wat meer tegen dingen aanschoppen. wat meer maatschappijkritiek hebben. Het hoeft niet alleen, maar dat geeft je wel het gevoel... als je in een museum rondloopt... dat het ook een beetje een band met de buitenwereld heeft. En dat mis ik nu af en toe een ja, beetje. Maar, maar, maar heb, zie jij op die Beyond Imagination wel uh, voorbeelden van dat soort ja, ja, kunstenaars? Ja, daar zitten uitstekende kunstenaars ja? bij. Eigenlijk, ja, mijn favoriet op dit moment is een Christian Friedrich. Dat is een werk dat is in, uh, in een soort oude laten zien, maar twee weken. En dat is een, een totaal absurd kunstwerk. Dat duurt een kwartier, het is een film. En je ziet allemaal beelden uit een satelliet... En je ziet een jongen in een zwembroek door de branding rennen. Heel snel positief of negatief. Maar je zit naar te kijken en ik snap er helemaal niks van. Maar wat, wat is het fascinerend. Nou, dat soort kunst waar je een klap van je kop krijgt en eigenlijk er niks meer van begrijpt... maar wel door wil kijken, mm -hmm. dat mis ik soms een beetje. Het is soms wel erg netjes. Ja. Hey, en, en, en het Stedelijk voor Dummies. Uh, uh, mensen die voor het eerst dit eerste museum gaan bekijken... Uh, be be geef, oh, even het één type, geef even één tip. Nou ja, die binary waar ik het net over ja. had. Maar je moet gewoon de bovenverdieping van het museum... heel rustig aflopen. De, de, de, de, de, de, daar, daar staat zoveel van Willem de Koning tot... Ja, noem alle beroemde Barnett Newman. Uh, die, uh, ja, noem ze allemaal maar op. Mon beneden zijn ook nog... Als Mondriaan. Je krijgt echt een prachtig overzicht van de kunstgeschiedenis. van zeg maar 1900 tot nou, 1980 in ieder geval. Het klassieke klopt, dat hebben het echt geweldig. En ze hebben hele mooie, kwalitatief hoogstaande werken. waar je ook nog eens vrolijk van wordt. Dus je moet gewoon gaan kijken. Het is, wat dat betreft is er heel veel te halen. Vanaf morgen. Morgen 10 uur is het museum weer open voor het, voor het publiek. Ik hoop dat ze staan te dringen. Ja, ongetwijfeld. Rijden voor de deur. Dankjewel, Hansen, hartig jager. Uh, het is uh, acht minuten over half acht. U luistert naar uh, Opium bij de AVRO op Radio 1. Uh, we gaan uh, naar uh, Laura Kors, want die is uh, boven in het museum. Uh, die uh, gaat steeds uh, museumdirecteuren van andere musea... dan gaat ze tackelen en vragen... welk kunstwerk zou jij nou in je eigen uh, winkeltje willen hebben. En net uh, hadden we Benno Tempel hè, van het Haagse Gemeentemuseum... die koos voor Matisse. En uh, nu is Laura, die loopt rond met Charles X... van Beuningen op zoek naar ja, dat ene werk... Ja, En wij zijn op zoek naar één speciaal werk Kijk eens Dit is het Nou daar is ze dan ja, Ik vind het prachtig Het is Martial Rice Het gezicht van een, van een jonge vrouw donkere vrouw Helemaal uitgevoerd als een soort van poster In een schilderstijl die heel vlak is En haar lippen zijn uitgevoerd in rode neon en uh, dit is dus Franse popart die uh, is gemaakt in 1965. En een reactie op de École Française, die je in de jaren 60 in Parijs had. Die heel smerig was, zeg maar heel erg bruine aardetinten en veel vlokkige schilderijen, zeg maar. En Martial Reis die had natuurlijk de, de pop om zich heen. En wilde iets anders en wilde verhelderen, maar wilde tegelijkertijd ook, denk ik, iets heel moois en vrolijks. Het Stedelijk Museum weer open. Loopt u hier nu kwijlend rond? Nee, niet kwijlend. Wel een beetje schor van al het praten. En uh, ik vind het heel fijn dat ze er weer zijn. Ik bedoel, we hebben ook echt in Nederland de positie van het stedelijk lang gemist. Hè? Een museum in de hoofdstad dat heel veel uh, gezag heeft... en dat zomaar dicht is, is gewoon niet goed voor het hele land. Niet. Nee, oh, maar is het dan misschien wel een klein beetje goed... voor de Boijmans van Beuning in Rotterdam? Nee, nee, nee, helemaal niet. We weten precies hoeveel mensen uit Amsterdam in Rotterdam komen. Ongeveer 8% van ons bezoek komt uit Amsterdam. Dat is nooit meer of minder geworden toen het stedelijk dicht ging. Vreemd genoeg. En waarom zou u nou juist dit werk... van al die werken hier in het stedelijk... wel in het Boijmans willen hebben? We hebben zelf ook een reis... Um, en uh, wij hebben zelf een mooie collectie uh, popart, art en Dus we hebben een collectie die wat meer van de Amerikaanse en de Engelse popart is. Maar dit soort van monumentale werken van Rijs hebben wij eigenlijk gemist. En uh, dat is ook echt te laat, want dit soort dingen kon je... Ik denk tien jaar geleden nog voor 30.000 euro kopen. Ze zijn nu 3 miljoen. Dat wil niet zeggen dat het meteen goed is. Er zijn ook mensen die heel duur zijn, maar die geen zou waard zijn. Zoals. Uh, nou ja, zal ik... nee, dat vind ik. Kom, kom, kom. Nou, ik vind Tuinmans helemaal niks. Bijvoorbeeld. En dat is heel duur, maar ik hou er helemaal niet van. Luc Tuinmans, ja, die uh, vind ik helemaal niks. aan. Het portret van de koningin hier. Ja, nee, daar de... heb ik helemaal niks mee. Nee, van die, met die hele schilder niet. Maar ik vind het portret eigenlijk ook hopeloos. Zou het niet veel mooier zijn geweest als hij kon schilderen? Nee, ik heb er echt niks mee. Maar dit hier vind ik wel een soort, van, een soort van werk waarvan ik zeg van... nou, houdt zich staande en het lijkt eigenlijk van gisteren. Ja, de zware eyeliner na, die verraadt dat het echt de jaren 60 is. Dit ding is bijna 50 jaar oud. Ongelooflijk. Het is nog steeds een ding waarvan je denkt van... goe, oh, wauw. En ik bedoel, er zijn al zo ontzettend veel prachtige werken hier in het museum. Zo goed. Hè. Uh, dus je kunt nog heel veel andere dingen noemen ook. Maar ik meen dat de vraag was, nummer maar één. Hè. Nou, dat was het nog steeds. Bedankt ja, daarvoor. Heel veel plezier. Ja, dat was. Het uh... ging onder andere over Luc Tuimans. Dat was grappig, want daar hebben we het later nog over. Luc Tuimans die uh, dat werk heeft geschuld. Het HM, Hare Majesteit van uh, en over de Koningin. Inmiddels uh, sta ik. Uh, bovenaan de trap, de oude trap. Er zijn eigenlijk twee trappen in het uh, stedelijk van nu. Dat is uh, de oude trap, de statige trap naar. De, de grote zaal boven. En er is een roltrap die twee verdiepingen overspan. Ik sta hierboven. Eh, even kijken wie hier zal rondlopen. Oh, ik zie bijvoorbeeld... Ik zie bijvoorbeeld hier staan uh, Rudy Fuchs. Ooit uh, directeur ja, van, het, uh, van het uh, Stedelijk. Uh, u bent nu live op Radio 1, uh, Rudy ah, Fuchs. Ja. Nou, goedenavond, dames en heren. <laughs> je weten. Uh, ik, uh, ik ben, ben er aan gewend, langzamerhand. Hoe is het om hier rond te lopen? Nou, gezellig. En ik ben er aan gewend, dus zo'n zo gebouw vanaf het toch een beetje. Elke keer als een, ander, een andere architect komt, een andere eigenaar, vanaf het toch een beetje. Het hangt een beetje anders. Het, eigenlijk, kijk, die, die, als je meeloopt, die zalen, die hebben bijvoorbeeld heel merkwaardig. Omdat ze dan allerlei dingen achter de... Leidingen achter dingen achter de muren. Het zijn al die muren een beetje... Kijk, moet wel die zijn een beetje hol, dus dat is allemaal 10 centimeter. Dus 10 plus 10, is dus twintig dus centimeter. Dus, dus het museum is kleiner geworden ja, dan ze groter. Nee, het is een je, je, je nauwer geworden. En, en als je zo lang als ik hier ben rondgelopen, dan, dan merk je dat. Mm -hmm. En dat, dan moet je ontzettend aan Dus het heeft iets, iets anders, iets, nou, iets nauwers nauwer. En daardoor hangen die kunstwerken ook net iets anders. Hoe hangen de kunstwerken? Want, want u, u kijkt natuurlijk ook met het, met het oog van, van, van uh, een voormalig directeur. Het hangen bijvoorbeeld ook allemaal in het midden. Hmm. Ik bedoel, kijk, zo'n zo Stella daar, hè, die grijze met die streep. Frank Stella, ja. Die hangt in het midden van die, tussen, tussen die hoek en die muur. En, de, en, de, en die hangt in het midden. En ik heb altijd, mijn hele leven, altijd schilderij iets uit het centrum Iets, iets meer alleen, Wat ik dat mooier vind. Dat is een manier, maar dat, ik heb het wel vaker gemerkt. Ik was laatst ook in Duitsland bij een collega. En dat hangt ook al in het midden. En dat hing echt niet goed, vond ik. Maar nee, dat deed hij altijd. Iedereen heeft zo'n manier van doen, hè. een zijn kok zijn manier heeft om manier om iets te bereiden. Bepaalde ingrediënten die er altijd in zitten. Ja, dat is dus een beetje. Ja. Dat soort dingen merk je dan. Ja. Ja. En, hey. kan er, en daar kan ik niks aan doen. Het, het, het, het is maar, weer... de, maar de bezoekers merken er niks van. Het is weer open A, na acht jaar uh, ja, dicht te dat zijn. Dat er een maken, maar een dan maken we hoor. Ik nee, maar. helemaal niet. Ik wil u de vraag stellen hoe, hoe, hoe dat voelt om, om, om hier weer rond te kunnen lopen. Nou, geweldig. Ja. Ik bedoel, het dat is, dat is, dat is toch wel prettiger dat het open is dan dat het dicht is. Of als iets simpels is. is, is, is het ja. Of iets banaals. Nou, nou, nou, dan beter, wordt, dicht, beter open dan dicht. Beter open dan dicht. Dat is een bijna een mooie afsluiting, maar ik heb toch nog een vraag. Want er wordt al uh, overal gezegd van ja, het stedelijk moet weer uh, internationaal meegaan spelen uh, uh, als, als, als groot museum. Toonaangevend zijn. Gaat dat lukken, denkt u? Ja, in, in principe wel ja. Tuurlijk. Kijk, uh, er wordt gedaan alsof dat weg is. Dat is helemaal niet weg geweest. Dat museum is een beroemd museum in de, en in mijn tijd. Ik wilde dat mijn collega's uit New York, uit Londen, waren jaloers op het museum. Niet omdat we veel geld hadden, dat was helemaal niet. Maar. Dit museum was het vrijste museum ter wereld. In de zin van. We konden hier tentoonstelling. Ik kon op een maandag zeggen: ik wil een tentoonstelling maken van dat en dat. En dan kon hij dan kon drie weken later open. Spreken. Dat ging heel erg snel. En. Um... En dat hebben die anderen helemaal niet. Die anderen zeggen, ze hebben allerlei problemen met, met organisatie. die kunnen dat niet meer. Die, die, die, als die wat maken, doen we dat twee jaar of een jaar voor. Dus die snelheid en die vrijheid en die merkwaardige wendbaarheid dus. Die, die, die was heel, heel eigen in het museum. En als ze dat terug kunnen vinden. En, en, en door die wendbaarheid had je ook een andere relatie met kunstenaars. Want kunstenaars die, die willen niet zo lang wachten. En die, die komen met jonge mensen werken. Die, die gelijk klaar zijn om iets te maken. En dus dat, dat soort dingen... Dus, dus de, de, het, het, het, het stedelijk museum moet het hebben vooral van de flitsendheid, de snelheid? Ja, de snelheid. En, ja. en, en, en de variaties. Het moet een waterval zijn van dingen. Een waterval? Ja, en, en, en, en dat kan. En dat kan. het heeft niet met geld te maken. Dat is Want een dat mooie is constatering. Kosteer. Geld is ook handig. Ja. Ja. Nu, ga, nu ga ik er wel een eind aan maken. Dank u wel. Rudy Fuchs is dat. Dit was live, ja. We, we, we moesten even, dus ik leef nog. U leeft nog. <laughs> we moesten even de zaal uit, want er was een harpist aan het spelen. Maar laten we voor de verandering ook eens naar muziek gaan luisteren. Uh, lang geleden was er een tentoonstelling die heette La Grande Parade hier in het Museum, En dat inspireerde destijds een aantal muzikanten, Nederlandse muzikanten, tot allerlei fraais. Zoals dit. Is she real or is she someone's dream? Is she fast asleep? Does she simulate? And the mandolin looks like a snake Does it whisper slyly in her ear? Eat the apple once again, my dear Does the lady think Unabsorbed. Unabsorbed. She is like, like a, a spin, like she a must sphinx. have iron Rauw mit mandoline in Gelb und Rood. Althans, dat was de inspiratiebron. Dat uh, doek van Max Beckman voor uh, onder andere Klaas ten Holt... Vera Vingerhoed, Esther Apitulé, Thijs van der Pol en Henk Hofstede... om uh, dit nummer op te nemen op de LP La Grande Parade. Dat was een uh, LP die uitkwam... ter gelegenheid van de afscheidstentoonstelling van directeur de Wilde eind 1984... Toen bezochten 400.000 mensen die tentoonstelling, Lake parade hier in het Stedelijk. Dat waren nog eens cijfers. Overigens, vandaag dat is leuk, want eh, ik was net boven bij, met Rudy Fuchs. Ze moesten daar weg vanwege het optreden van een harpiste. Uh, er, er zijn voortdurend allerlei optredens hier. Zoals uh, Porky Fransen bijvoorbeeld, die nu dan tegenover me zit in, in uh, die ruimte waar wij vandaan uitzenden. Maar die staat. Hier vlakbij staat op een, op een verhoging en leest gedichten voor. Ja, Heet, op het die goed die, Ja. Die, die iets betrekking hebben op, op kunstwerken? Of? Uh, nou, bijvoorbeeld Godin voor uh, Corneille is mm -hmm. een, uh, ja, zeker een gedicht wat direct op een schilderij van Corneille slaat. Yeah. Er hangen daar ook een paar werken van Corneille. Maar verder is het uh, vooral over taal, hoor. gewoon een echte gedichten van Lucibert. Het aandachtig publiek ook? Uh, nou, niet heel veel eerlijk gezegd. Want <laughs> ik sta een beetje aan de verkeerde kant van het gebouw. <laughs> Maar ik mag negen keer optreden, dus er zitten vast wel een paar wat vettere bij. Ik zag toch mensen aandachtig staan luisteren. Ja, zeker. Oh ja, ja. staan nu altijd wel tien man of zo. En nu heb je een heel groot publiek van zo'n honderdduizend mensen op Radio 1. Zou je een na twee gedichten willen voorlezen? Ja, maar dan wel stukjes eruit. Dus ik ga het wel een klein beetje knippen. Oké, knippenplak. Dat is erg respectvol naar de dichter misschien. Maar over het woord. Het woord. Misschien niet helemaal toepasselijk in het museum, maar Lucifer kon schilderen met woorden. Ja. Gevleugeld is het woord, als het zegt wat het is, soms. Het woord heeft een enorme snopneus. Soms is het de smeerpoets van de blauwkous, maar vaker mager. Het woord is een arm mannetje in de nacht. Ook is het woord zo modern als een koude kermis. De koele blik die het woord steeds weer werpt op het onuitsprekelijke... wat jolijt van de geit, wat eer voor de beer... en sterf, vogel, waar is je afgrond, al dat en meer... Ach, de dichter is een met wind ingevuld woord. Wie of wat ook de spons van het spraakvermogen uitknijpt, levend is het woord. Ja, Vraag. Ik heb het enorm ingekort. He. Het is vijf keer langer. Maar ik vind dat wel een mooi gedicht. Ja ja. ja, ja. Heb je er nog een? Ja, ik heb er wel iets over liefde. Dat het, is, het, is, het, het, het, is, het is overigens een boekje waar je ze met de hand hebt opgeschreven. Of ja, niet? want ik wil een beetje de indruk wekken dat ik de, de, de Luce zelf ben... die, die zeg maar uit zijn notitieboekje, mm -hmm. de, dus ook met tekeningetjes en zo... Ja. Uh, alsof hij het zelf heeft opgeschreven. Liever dan een acteur die staat te declameren, weet ja, je wel. Wat ja. u toch wel staat te doen. Maar... Ja, nou ja. Het was ook een beetje opdracht van King Canary om dat zo te doen. Als ik heel eerlijk mag zijn. Eén liefde. Op de drempel stond armen kruis je stem. En ik proef in huis je tranen in een vaas staan. Ik bleef en passant aan de andere kant van de straat. Er groette mij een hand en ik las dat het te laat was. Vroeger vonden wij tegen het glas een vliegmachine. Maar lachten bij elke barst achter onze zachte kieuwen. Nu glijden wij gescheiden door Azië en Europa. En je zwijgen is van porselein. En mijn heigen een hamer. Ja, ik, wil er nog wel, ik wil er nog wel een. Ja, oh nou, ik ga wel even door. Hoor. Even kijken. <lacht> uh, even kijken of deze mooi is. Maar Schilderen met woorden inderdaad. Schilderen met woorden, ja, dat is het, hè. Dat mag in een museum. Zie, je spiegel wordt blind. Je gezicht zo klein als een kind. Je gezicht een nietige ster tussen de storm en de wind. De weg die je ging was zo oud als de hand die hangt uit de wolk. En de vlam die je vroeg zo koud als de driftige sikkel, de sluipende dolk. Maar nog nimmer zo rijk als bij stenen voor brood... bouw je je troon in het slijk met de bronstige troffel de dood. Ja, het is best wel ingewikkeld allemaal. Dit heet dan rijk. Ja. De selectie, die heb je, die heb je helemaal zelf gemaakt ook? Nou, ik heb weer een selectie uit de selectie gemaakt... die oh. zij mij hebben doen toekomen. Mm -hmm. Waarvan ik dacht, nou, die, die snap ik tenminste een heel klein beetje... Of die vind ik fijn om voor te dragen. Het ja. is best leuk om te doen. Is het ook een fijne plek om daar te staan? Los van dat het misschien minder in de loop is. Maar is het wel een goede zaal? Of ja, het is, het is ja de... ik sta heel mooi tegen een schilderij van Apple. Ja. Het, het is inmiddels al op Facebook geplaatst, heb ik gehoord. Omdat het zo mooi uitziet. Ja, straks komt er een feestje. Het, het is niet een heel makkelijke ruimte om te praten. Dus ik, moest, nee. ik, ik moet echt mijn stem hm. verheffen. Ja. Maar dat, voor een acteur heeft dat ook wel iets heel lekkers. Ja. Dus ja, echt ja. declameren ja. toch wel. Ja. Je moet zo weer, denk ik. Ja. Terug naar het Mag Ik ja, nou, ja, bedoel. Dankjewel. Oh, ja, ja, ja. Wij uh, verplaatsen uh, tot slot van dit uur de eerste uur van uh, Opium vanuit het Stedelijk Museum. Even de microfoon naar buiten. Dit is Opium. Het Stedelijk Museum kijkt aan de ene kant uit op het uh, Museumplein, maar aan de zijkant op de van Barlenstraat. En daar zitten winkeliers die dus al die jaren tijdens de verbouwing op een bouwput hebben uitgekeken. En nu dan zicht hebben op de nieuwbouw op die badkuar. Dames, goedemorgen. Wij We zijn wel heel blij dat er nu eindelijk een opening is. Een terras, mensen. We hebben tien jaar tegen de stelling aangekeken. Dus. Vrachtverkeer, afzettingen, uh, dat soort uh, dingen. En uh, ja, geen mooi uitzicht. en uh, ja. Mensen die hier niet uit de buurt komen en die, die van de verte een bouwput zien... die, die denken van, nou, ik loop niet verder, want uh, het, er is niks. Maar meer last in de zin van stof. Hè. We moeten hier al heel de dag poetsen en boenen. Uh, ja, ook wel pret. Ik bedoel, bouwlieden en uh, we hebben ook pret gehad. Maar tien jaar is wel lang hoor. Dat werd inderdaad wel tijd na acht, negen jaar zo. Ze zeggen dat het open gaat, maar dat is niet zeker. September 23, maar welk jaar zeggen ze er niet bij? Maar persoonlijk, wat vind je van de badkuip? Ik vind hem heel apart en ik ben blij dat toeristen erop afkomen. Mooi. Het is namelijk een mooi gebouw. En het is mooi om erop uit te kijken. Veel mensen die, uh, hebben kritiek op het gebouw, maar wij niet. Wij vinden het een aanwinst voor de omgeving. Is de directeur al langs geweest om kennis te maken met de overburen? Nee, dat nog niet. Nee. Ik weet dat het uh, veel werk was en uh, ik ben uh, trots op, uh, op Amsterdam. Dat wins een moderne museum uh, eindelijk gaat open. Paul voor de deur. Precies, voor de, voor de winkel. Gaat u ook kijken als het museum open is? Ja, ik ga zeker kijken. Het ja. moet beneden heel mooi zijn. Ja. Ja. Dank u wel. Graag gedaan. Ben je die hebben of niet? Ja, dat was uh, buiten aan de overkant van uh, de Van Baardenstraat. Inmiddels uh, ja, honderder techniek. Het uh, is ongelooflijk. Uh, zijn wij weer binnen. Ik staan nu in, uh, in de zaal waar je vanaf de badkuip... dus de nieuwbouw van het uh, stedelijk uh, binnenkomt... bij een portret van de koningin gemaakt door Luc Tuymans. Ik hoop straks even met de kunstenaar te kunnen spreken over dit uh, kunstwerk. Toch eens even wat vragen aan wat toevallige passanten wat ze ervan vinden. Wat vindt u van, als ik u vraag mag, Radio 1? Wat vindt u van uh, Harder Nou, ik moet zeggen, nu ik het zo in het echt zie... vind ik het uh, wel uh, mooier dan uh, de afbeelding die ik ervan in de krant had gezien. Het valt me mee, moet ik zeggen. krantenpapier, dat deugt niet eens. Nee, dat uh, blijkt maar weer. Maar ja. nee. Vindt u het sowieso een mooi, mooi museum? Ik vind het een schitterend museum, mm -hmm. ja. Ik heb het ook gezien toen het nog helemaal leeg was... En ik moet zeggen, de ruimtes zijn schitterend. Ben, bent u een van degenen die ook met de bouw betrokken? Bij de bouw nee, betrokken? nee, gelukkig niet. Nee. Wat, wat is uw aanwezigheid hier? Waarom bent u hier als wereldsgekrijger? Nou, ik uh, zit wel in de bouw, moet ik zeggen. Uh, dus ik uh, zit wel in het wereldje, maar niet, uh, niet betrokken bij dit uh, project. Okay. Veel plezier hier nog. Dank Open je mis straks na het uh, journaal van 8 uh, uur terug. Dan praten uh, we verder vanuit het uh, kerstvers geopende stedelijk Museum in Amsterdam. Tot zo. PM. Sport op Radio 1. Zometeen om 9 uur de Eredivisie. Rex Boller, Groningen. Groningen. Weer terugkomt en op de paal en de goal. RKC, VVV. De doelbal die volkomen over de bal heen maait zegt. Vitesse, Heer We worden en een doelpunt bij de tweede paal. NEC, weer een 2. Oh, mooie goals, hè? NOS langs de lijn. Zometeen om 9 uur. Radio 1. Het nieuws van alle kanten.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 Dit is Radio 1.